12 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Proces tegen moslimbroeders in Egypte uitgesteld. VN-waarnemers mogen onderzoek doen in de wijken van Damascus, zegt Iran. En alle vijf verdachten van de groepsverkrachting in India zitten vast. Het weer. Enkele buien trekken vanuit het oosten naar het westen. Die buien lossen geleidelijk op. Daarna zon in het noorden, maar vanuit Limburg later weer buien... die zich uitbreiden over het zuiden. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen en dinsdag schijnt de zon overal volop... en blijft het droog bij dezelfde temperaturen. De rechtszaak tegen drie leiders van de Egyptische moslimbroederschap... is uitgesteld. De drie mannen, onder wie geestelijk leider Mohammed Badieh worden verdacht van het oproepen tot geweld tegen demonstranten... toen moslimbroederschap president Morsi nog aan de macht was. Ze waren niet in de rechtszaal, volgens de autoriteiten om veiligheidsredenen. Hun afwezigheid was voor de rechter reden om de zaak op te schorten tot eind oktober. Onbekend is nog wanneer oud-president Morsi moet voorkomen. Morsis voorganger Mubarak verscheen vandaag wel voor de rechter... voor de eerste zitting van een herziening van het proces tegen hem. VN-waarnemers mogen onderzoek doen in de wijken van Damascus, waar woensdag vermoedelijk een zenuwgasaanval was. De Iraanse regering heeft dat vernomen van Syrië. Ziekenhuizen in Syrië zeggen dat de aanval zeker 350 levens heeft geëist. Arjan Heenkamp, directeur van Artsen zonder Grenzen, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, er mogen dus misschien waarnemers gaan kijken. Verrast dat u? Uh, nee, dat verrast mij niet helemaal. Um, want uh, er waren, was al een team van de Verenigde Naties was, uh, was in het land. Uh, om onderzoek te doen naar eerdere gevallen van. van uh, gemelde gevallen van uh, gasaanvallen. Um, en wij vinden het uh, prima dat dit gebeurt uh, en dat dit wordt aangekondigd uh, als dit een onafhankelijk onderzoek is naar uh, de informatie die wij hebben gekregen van de ziekenhuis waarmee wij werken in Damascus. Uh, over uh, groot aantallen patiënten die uh, met bepaalde symptomen die uh, lijken op een gifgasaanval uh, uh, getroffen zijn. Ja, is het niet een beetje laat, dit onderzoek? Um, dat... Uh, het had eerder kunnen gebeuren. Uh, volgens mij zijn, daar is daar politiek gesteggel uh, over geweest, dat is wel duidelijk. Uh, wij vinden het belangrijk dat het uh, nu plaatsvindt en dat uh, uh, er geen obstakels in de weg staan om dit onderzoek uh, goed en onafhankelijk uit te voeren. Nee, zal het snel duidelijkheid opleveren? Het zal in ieder geval duidelijk uit duidelijk opleveren over um, uh, wat, er, uh, wat er ten grondslag heeft gelegen aan deze uh, massale aantal patiënten die wij uh, in die ziekenhuizen hebben uh, gemeld gezien. En um, dat kan vervolgens kan dat de duidelijkheid geven over de, de stoffen die er zijn gebruikt. Um, en uh, hopelijk zal dat dan uh, ook leiden tot het feit dat uh, de, deze aanvallen niet meer zullen geschieden. Nee, u heeft dus contacten met, met een ziekenhuis in, in Damascus. Zit u, u zit zelf niet in Syrië? Hè? Wij zitten zelf wel in Syrië, maar niet in Damascus. Uh, wij zitten elders in het land met uh, onze eigen teams. Hier hebben wij vanwege de veiligheid en vanwege de onmogelijkheid om uh, projecten te beginnen. Uh, in uh, het gebied wat uh, door de regering wordt gecontroleerd, hebben wij al maandenlang contacten met uh, Syrische netwerken, medische netwerken, die we ondersteunen, technisch gezien en met uh, medische, medische, uh, medische uh, materialen. En deze... Uh, ziekenhuizen hebben uh, al deze duizenden mensen ontvangen en uh, waar er inderdaad honderden zijn uh, van overleden. Ja, want u kunt u die ziekenhuis in Damascus wel ondersteunen met, met medicijnen of. Wij hebben die ziekenhuis ondersteund met medicijnen in het bijzonder. Um, wij hebben voorafgaande aan uh, deze aanval hebben wij, uh, een lading atropine naar binnen gebracht. En atropine kan gebruikt worden bij het behandelen van uh, dit soort symptomen... dat veroorzaakt kan worden door een gifgasaanval. Um, en um, uh, wij zullen deze medicijnen nu ook weer uh, gaan leveren... om ervoor zorg te dragen dat zij voldoende middelen hebben... mocht het nog een keer gaan gebeuren. Ja, denkt u dat u nog iets kan doen als er meer duidelijkheid komt over deze afgelopen aanval? Het is um, uiteindelijk als er duidelijkheid komt over het feit of er een giftegasaanval gif, is geweest en wie daarvoor verantwoordelijk is geweest, dan houdt de taak van een humanitaire organisatie op. Wij kunnen weinig doen uh, in het geval er zulke aanvallen zijn, behalve dan uh, medicijnen leveren. Um, en als er inderdaad uh, zo'n flagrante schending van het oorlogsrecht is geweest, dan is het aan de politiek, uh, aan de Syrische en de internationale politiek, om te bepalen wat ze daarmee gaan doen. Dank u wel, Arjan Heenkamp, directeur van Artsen Zonder Grenzen. In India zitten alle vijf verdachten van de groepsverkrachting van eerder deze week in Mumbai vast. Vannacht werden de laatste drie mannen opgepakt. Donderdag werd een 22-jarige Indiaanse journaliste verkracht door vijf mannen... toen ze foto's wilden maken bij een verlaten textielfabriek. Het slachtoffer ligt met inwendige bloedingen in het ziekenhuis. De vijf verdachten riskeren een lange celstraf. Na een dodelijk incident in december zijn in India de wetten voor groepsverkrachting aangescherpt. Dit is het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. In Jemen zijn bij een bomaanslag op een bus... zeker zes luchtmachtmilitairen omgekomen. Ook zouden enkele gewond zijn geraakt. De militairen waren onderweg naar een luchtmachtbasis... vlakbij de internationale luchthaven bij de hoofdstad Sanaa. Er zaten 24 mensen in de bus. Wie achter de aanslag zit, is niet bekend. Op dit moment wordt het explosief... dat vanochtend bij een metrostation in Capella aan de IJssel is gevonden... tot ontploffing gebracht. Het explosief zou vermoedelijk worden gebruikt... bij een plofkraak op een geldautomaat, de politie. De politie kreeg vanochtend rond half zes de melding van een omstander... dat er op de Kapelsebrug een man zou rondlopen met een kliptang. Nou, daar zijn wij op afgegaan en we zagen hem lopen op de Olaaklaan. Dat was in de omgeving van de Kapelsebrug. Nou ja, we spraken hem aan en uh, hij wilde op dat moment zijn identiteit niet kenbaar maken. Nou, toen zijn wij zijn spullen gaan doorzoeken als mede de auto waar hij bij stond. En in de auto in de achterbak werd een tasje gevonden met daarin een explosief. En toen is de, uh, de EOD ook gealarmeerd om het uh, explosief te komen onderzoeken. De man is aangehouden en wordt verhoord. Lance Armstrong heeft een regeling getroffen met de Britse krant de Sunday Times. Wat de schikking inhoudt is niet bekend. De krant eiste 1,15 miljoen euro van de wielrenner. De Sunday Times wilde van Armstrong een eerder betaalde schadevergoeding terug. In 2006 kreeg de voormalig zevenvoudig toerwinnaar 345.000 euro van de Sunday Times... omdat de krant suggereerde dat er iets niet klopte aan zijn prestaties. Begin dit jaar bekende Armstrong alsnog dat hij doping gebruikte. De Sunday Times wilde toen het betaalde geld terug... en geleden schade verhalen op de Amerikaan. De laatste Nederlandse politietrainers zijn gisteravond teruggekomen... uit Kunduz in Afghanistan. De 125 mariniers hebben daar vanaf de Duitse basis... Afghaanse politieagenten opgeleid. Omdat Duitsland eerder wegging uit Kunduz... zijn de mariniers ook eerder teruggekomen. Een verslag van Mark Hamer vanaf vliegbasis Eindhoven. En Bij de ontvangsthal staan boven de familieleden die schreeuwen en zwaaien. Hey, we terug. Ja, welkom, Nederland. En beneden krijgt iedereen een handje van generaal Oppelaar. Op plaats, rust. Namens de commandanten strijdkrachten wil ik mijn waardering uitspreken voor al datgene wat u heeft gedaan in Afghanistan. U heeft met de hele PTG-missie ruim 700 opleidingen bezorgd. Maar de heeft het dermate goed gedaan dat de opleidingspakketten, zowel voor de basis als de gevorderde pakketten, geaccrediteerd zijn door de Afghaanse autoriteiten. Wat houdt dat in? Dat het de methodiek de standaard kan worden in heel Afghanistan. Een applausje mag best wel. Oké, okay, zonder te groeten. Inger, Mark. Commandant van deze missie, Mark Brinkman. Hoe is het om weer terug te zijn? Een goed gevoel. Naar uh, al die maanden in, uh, in Kunduz. Zeker. Dit was eigenlijk ook wel de laatste Nederlandse missie. Nederland, ja, op een paar F-16's na, is nu wel weg uit Afghanistan. Hoe laat u het land achter? Ik denk dat we het land achterlaten. En dan kijk ik kijk even naar uh, Kunduz, want ik voor mezelf spreek. Met een uh, voldoende basis. Als we kijken naar de politie, uh, het rechtssysteem, met name het individuele niveau. Uh, daarboven uh, het systeem, op het, op het provinciale niveau, dat is gewoon lastiger. Daar zit echt nog. Het oude Afghanistan, het nepotisme en het, de corruptie. En dat is iets waar wij niet en, hebben aan kunnen werken. Dat ja, had u dat blijven. wel graag willen doen? Nou ja, goed. Dat was niet onze opdracht. We ja, echt had het, u het wel euh, graag willen doen? Ja, ja, waarom niet? Als we daar de tijd voor hadden en, uh, en het ook zinvol zou zijn geweest. Maar dat is echt wel de scheiding die we moeten maken, denk ik. Het individuele niveau wat hoopvol is en waar mensen trots zijn, daar kunnen we goed op, uh, op terugkijken, denk ik. En als we kijken naar het niveau daarboven, dat blijft toch weer barstig en lastig. Maar dankzij zal zullen het zelf moeten doen. Is dus toch een beetje met een dubbel gevoel weg uit Afghanistan? Nee, nee ik denk met een goed gevoel. Uh, wij hebben ons gefocust op, uh, op, dat, op het eerste niveau, op het, echt op het individuele niveau. Uh, en ik denk dat we daar met een goed gevoel op terug kunnen kijken. Ja. Nee, dat is goed. Dat is goed. ja? contract is uh, voltooid. Ja, zit erop. Ik zit er met maat op. Ja, we hebben ons uh, steentje bijgedragen. Uh, het blijft natuurlijk een hele moeilijke situatie altijd. En uh, ja, we werken bij later. Wat voor gevoel laat u het achter, Afghanistan? Uh, hopen dat het inderdaad uh, toch beter wordt in de toekomst. En uh, U heeft eraan gedaan wat u kon doen? Inderdaad. Een paar militairen blijven nog achter voor de laatste afwikkelingen. Nederland heeft in Afghanistan 800 politiemensen opgeleid. In het noorden van Australië zoekt de politie naar een Australiër... die door een krokodil is doodgebeten. De 26-jarige man ging samen met een vriend zwemmen in een rivier... die bekend staat om de vele krokodillen. Vermoedelijk hadden ze veel gedronken. Andere feestvierers alarmeerden de politie. Die begon meteen een zoekactie in de hoop het lichaam te vinden. De agenten hebben enkele krokodillen in het zoekgebied afgeschoten... om niet zelf doodgebeten te worden. Sport. De Nederlandse ploeg is op de eerste dag van de wereldkampioenschappen roeien... goed van start gegaan. In Cheunyu in Zuid-Korea gingen vijf boten door naar de volgende ronde... en bereikten er drie de herkansingen. De twee zonder bij de vrouwen en de lichte dubbel twee... en de vier zonder bij de mannen wonnen hun race. In de eredivisie heeft PSV gisteren haar eerste puntverlies geleden... bij Herakles Almelo weer het 1-1. Pas in de slotfase scoorde de Eindhovense ploeg tegelijkmaker. De, de verdediger Karim Rekik zocht niet naar excuses. Ook niet dat de wedstrijd tussen de twee wedstrijden met AC Milan zit. Nee, ik denk niet dat we dat de schuld mogen geven. Ik bedoel, tuurlijk, je speelt op natuurlijk je hebt woensdag weer een wedstrijd. Maar ik denk, als we topsporters zijn we trainen elke dag, dus dat, uh, dus dat mag je niet de schuld geven. En, uh, ik denk, ligt gewoon aan onszelf, we, na de 1-0 uh, gingen we een beetje forceren en probeerden we onze fouten te snel goed maken. Eigenlijk moesten we gewoon als voetbal spelen, dat deden we tweede helft toch. En uh, dan zie je toch dat we, dat we de 1-1 binnenschieten en uh, uiteindelijk wel tevreden over tweede helft, maar eerste helft niet. Na nou, vier wedstrijden is alleen Pek Zwolle nog zonder puntverlies. Op eigen veld werd met 2-0 gewonnen van Cambuur-Leeuwarden. De ban werd pas ver in de tweede helft gebroken door Gian Fernandes. De invaller weet dat het sprookje niet voor eeuwen gaat duren... maar denkt wel dat het een leuk seizoen kan worden. Ja, dat is afhankelijk van hoe je ja, de wedstrijden speelt tegen je concurrenten. En nu hebben we pluspunten tegen Feyenoord gepakt. Uh, ja, hier win je dan... Uh... Of gewoon van, tussen je wint thuis van Feyenoord, je wint uit NEC, je wint uit Heracles, je wint hier dan nu van Cambuur. Dat zijn de wedstrijden die je echt moet winnen. Dan wil je ja, een beetje leuk meedoen in deze competitie en uh, dat doen we. En ik denk dat het belangrijkste is dat je vooral die wedstrijden wint. En waar je dan eindigt, uh, ja, daar kan je nu nog niet, uh, niet veel over zeggen. Want het is, uh, je bent pas vier wedstrijden onderweg, maar uh, het kan in ieder geval een mooi seizoen worden. Er gisteravond nog twee wedstrijden gespeeld in de Eredivisie NEC. Behaalde zijn eerste punt door een 2-2 gelijkspel tegen RKC Waalwijk en Rode Zee. Won met 4-0 bij Ado Den Haag. Verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. Met files door werkzaamheden op de Ring van Amsterdam. De A10 tussen Oud-Zuid en de Afrit Rij 2 kilometer. En op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij Hagenstein 4 kilometer. Dankjewel, John. Nog een keer de hoofdpunten: Het proces tegen de moslimbroeders in Egypte is uitgesteld tot eind oktober. Waarnemers van de VN mogen onderzoek doen in de wijken van Damascus, waar eerder vermoedelijk een zenuwgasaanval was, zegt Iran. En alle vijf verdachten van de groepsverkrachting in India zitten vast. Tot zover het NOS-journaal. Zometeen omroep Max met de perstribune.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 is dit de perstribune. Hier is uw gastheer, Govert van Brakel. Goedemiddag, dank u wel. Nou, u hoort al aan het beginapplaus... dat de uitzending op een wat andere locatie gevestigd is... deze zondagmiddag dan gebruikelijk niet. De veilige studio met alleen een technicus tegenover mij... maar nu zowaar zaal met publiek. En dat is omdat de open studiodagen aan de gang zijn. Daarmee wordt het nieuwe sport- en mediasseizoen... officieel in werking gezet... U kunt uiteraard langskomen, al zullen we dan stoelen moeten vinden ergens in dit gebouw, want alles is bezet. Alle bedrijven op het park hier, het mediapark, stellen hun deuren open voor wie een kijkje wil nemen in de wereld van radio en televisie. Twee gasten op de persgebune, Jaap Jongbloed, u kent hem als presentator van Vermist, vrijdag de 400ste aflevering geweest. En oud scheidsrechter Frans Derks, over leeftijd praten we niet, zei hij vooraf. Maar met voldoende energie voor allerlei projecten. En na ene, oud-voetballer Harry Lupsen over 100-jarig PSV. En Huub Stapel, de acteur, toneelspeler, televisiemaker... en wat al niet meer op het gebied van cultuur en kunst. Hij gaat het ook hebben over zijn nieuwe programma voor Max. En het publiek, u mag vragen stellen aan onze gasten. En als u als luisteraar dat wilt doen, gebruik dan hashtag Pesterbunne of perstribune.nl. Ron van Gouwen is er ook, onze tv-rus en, en waarover ga jij het hebben? Ja, ook een beetje anders dan anders. Uh, normaal blik ik altijd terug op de afgelopen week... maar uh, nu ga ik vooruit blikken op het nieuwe tv-seizoen. Daar komt een uh, hoop moois aan. co Eagles FC Groningen is de voetbalwedstrijd... die vanaf half 1 te beluisteren is op Radio 1... flitsgewijs en adequaat. U bent welkom bij Max op Radio 1. Nog 2 uur, de perstribune. Max. Dag Frans Derks, goedemiddag. Bedankt. We praten niet over leeftijden, hebben we gezegd. Maar hoe is het met dat u? Dat hadden we niet afgesproken, dat we dat niet zouden zeggen. <laughs> nee, nee. Maar okay. hoe is het met u? Ik mag het rustig weten. Hoor. Ja, zeg ja. het. Maar dat heeft niet mee te maken. Volgende vraag. Volgende vraag is, hoe is het met u? Goed. Ik en... ben een tevreden mens. Ja? Ja. Dat is mooi. En hebt u nog gefloten recent, een wedstrijdje? Ja, we zijn dus uh, regelmatig uh, aan, het, aan het fluiten. En, uh, ja, ik vind namelijk de... Wedstrijdfluiten vind ik een goede tekst. Je leidt in wedstrijd. De kunst van het fluiten is niet te fluiten. En dat betekent dus dat het spel de overhand heeft. En de disturbing element, om het maar eens op zijn Nederlands te zeggen... dat is de scheidsrechter altijd met dat fluitje. En hoe minder er gefloten wordt, hoe meer er gevoetbald wordt. Ja, dat zou bijna inhouden dat de scheidsrechter onzichtbaar moet zijn. Dat kan nooit. Hij heeft een andere klederdracht aan. Hij heeft een andere... Uh, hij is signaal, hij verstoort de orde met dat fluitje. Nee, Onopvallend kan nooit. Maar hij moet in feite wel de, houden van het spel. En het gaat om het voetbalspel. En daar gaat, moet het op blijven. U hebt op het hoogste niveau gefloten in de Nederlandse eredivisie. Ook in het buitenland. Wat was de laatste wedstrijd die u hebt geleid? Ik heb de laatste wedstrijd was mooi. toen Peck promoveerde naar de eredivisie. Ja. En ik had een zwak voor Zwolle. En ik moet zeggen dus dat ben ik op een wit paard ben ik de markt opgegaan. Dat heb ik een onderscheiding van de burgemeester gekregen. Dat was mijn laatste wedstrijd. Ja. En toen had ik die graag willen... Ik had een helikopter, wat ik wilde uitkomen, naar beneden komen. Maar dat mocht vanwege de politie van Vege de veiligheid niet. Maar dat was de laatste wedstrijd. Eh, Pekswollen tegen Vlaardingen. Ach. Vlaardingen is ter ziele, maar Pek staat bovenaan. Zeker. Proficiat. officieel. <laughs> <laughs> dat was de laatste, laten we zeggen, officiële wedstrijd? Ja, officiële wedstrijd. Maar de, de, de, u fluit nog steeds? Ja, ik heb er, uh, 60 per jaar, 50, 60 Ongluchtig. wedstrijden doe ik dan. En dan zijn het altijd de goede doelen die dus de inzet zijn. En uh, als ze niet een goede doel steunen, kom ik niet. Nee, wat was het laatste goede doel waarvoor u een wedstrijd geleid hebt? Ja, dat was eigenlijk voor uh, de kinderen... Uit de derde wereld. Uh, wij hebben een stichting en die heet Human Support. Die gaat samen met de Keizerkinderen Stichting. Gaat die uit de derde wereld kinderen halen. We hebben kinderen uit Afghanistan gehad. We hebben, ja. Afgelopen keer hebben we de kinderen uit Srebrenica gehad. Die krijgen een tien dagen vakantie. En dan hebben we nog wat andere goede doelen. En als we dus ja. over het grootste goede doel spreken, dan hebben we het over de daklozen. De daklozen. Ja. Wat, uh, wat doen die dan? Het is namelijk zo dus dat een in 1954 werd betaald voetbal opgericht. En daar, 50 jaar later, 2004, kwam het betaald voetbal bij elkaar. En ik was toen voorzitter van de Jubilair League. En toen op een gegeven moment besloten we om een stichting in het leven te roepen... meer dan voetbal er is, meer dan voetbal. En meer dan voetbal heeft op een gegeven moment een enorme vlucht genomen. En wij hebben toen ook gezegd, door middel van sport bereik je een hele hoop daklozen... die dus middel ...de sport aan de zijkant van de samenleving... ...weer in de samenleving terecht kunnen komen. En dat is een enorm succes geworden, een aparte stichting geworden. Dat is Live Goal, die in, in, intens samenwerkt met de Leger des En wij hebben dus de wereldkampioenschappen pas achter de rug in Polen. We zijn in Brazilië met ze geweest. En we krijgen in 2015 in de lekkerste stad van de wereld, Amsterdam krijgen we dus de wereldkampioenschappen daklozen... met 70 landen, mannen en vrouwen. Mooi. Jaap, Jaap Jongbloed, u kent hem natuurlijk van het programma Vermist. Het trotsprogramma Vermist. Vrijdag is uh, het nieuwe seizoen, uh, mag ik zeggen, weer begonnen. Aflevering Klopt. 400, goed bekeken ook, zag ik. 1,3 miljoen kijkers, dus dat, uh, dat, dat was niet slecht. Uh, tweede achter het, uh, geloof het journaal. Het journaal, ja. Maar jij herkent ondertussen denk ik ook wel werken voor een goed doel... want dat doe je zelf ook. Ja, ik ben uh, ambassadeur van het Liliane Fonds. Dat werkt voor gehandicapte kinderen in de derde wereld. Ja, en wat, wat doe je dan concreet? Uh, wat ik dan doe is ze uh, vertegenwoordigen op allerlei uh, momenten. Maar ik, uh, ik ben uh, eigenlijk al van het, vanaf de eerste uur... niet als ambassadeur, maar als verslaggever bij betrokken. In 1980 heb ik de oprichter ontmoet... die toen een heel klein clubje had met uh, 14 kinderen... Die ze, die ze wilden gaan helpen. En daar ben ik uh, dadelijk van onder de indruk geraakt. En sindsdien heb ik contact gehouden met dat Liliane Fonds... Wat een heel mooi uh, bescheiden clubje is, wat, uh, wat, wat mensen heel direct, kinderen heel direct uh, helpt in ontwikkelingslanden. En uh, nou, daar uh, ben ik bij, ge bij gebleven. En wat ik doe is, ik maak regelmatig uh, documentaires, of, uh, uh, verhalen rond die kinderen. Ja. Uh, en ik, uh, ik help ze ook een klein beetje met adviseren uh, wat, het beste, wat je het beste kan doen om uh, in de media aan bod te komen. Je gaf het al even aan, 1980. Dat was ongeveer het begin van je trosloopbaan. Precies weet ik. zelfs, ja. ja. Door Wiebo van der Linde naar nou, de tros gaan. Door Wiebo van der Linde, tot mijn grote verbazing ja. aangenomen. Omdat, ja. ik, uh, omdat ik dacht dat ik het in het sollicitatiegesprek volledig verbruikt Waarom? had. Wat had je misgedaan dan? Nou, ik, ik, ik, ik, ik was helemaal niet... Van, ik, had, ik heb rechten gestudeerd. Ik heb wel geen journalistieke achtergrond. Het was eigenlijk een grap om een kratje bier... dat ik, uh, dat ik met een vriend ben gaan solliciteren... op een advertentie ja. van Wiebo van der Linden. En ik heb hem... Uh, ja, ik heb hem een beetje aangevallen op een uitzending die hij had gemaakt over het uh, IKV destijds. Oh, en, van je uh, Mint-Jan is Min weg hij, met de kruisraketten. Ja, hij zei dat, daar, dat, hij, dat, hij, dat, hij, dat hij allemaal contacten met uh, de communistische partijen in Rusland oh, ja. hadden op dat moment. En ik, zei, ik vond dat nogal tendentieus zei ik, in het sollicitatiegesprek, want ik dacht, nou ja, ik loop hier naar buiten, ik zie die man nooit meer. Maar ja, ik heb nog steeds contact met. Leuk. Zeg, ja, 1980 begonnen. het, trossact het is niet meer opgehouden, luister maar. Het is dan het stadhuis van Oude Water, anno 1980. Nog steeds prikt op de schoorsteen het nest van de ooievaar. Maar de situatie is nu heel wat minder rooskleurig. Afgelopen dinsdagmorgen werden in het nest twee dode ooievaars aangetroffen. Welkom rechtstreeks bij het programma Jongbloed. En Joost en twee aflevering 23. En ook vanavond aandacht voor opmerkelijke en onopgemerkte zaken uit het nieuws. Oh. Goedenavond, het is 7 voor half tien, crimetime, uw ooggetuigen van de misdaad. En twee vandaag gaat verder met de volgende onderwerpen. Londen praat in Sarajevo vallen granaten. En vluchtelingen toesla rekenen nog steeds op PN. Goedenavond en welkom bij Vermist, live op TV2. En Vermist, een moedige Belgische onderneming van de familie van Buren. U weet wel van Marion en Romy. Een actie waarvoor een kleine gedaanteverwisseling noodzakelijk was. De rebelse Margriet, het mooiste meisje van de klas. Haar opstandige gedrag zorgt ervoor dat ze van alle middelbare scholen wordt afgestuurd. En uiteindelijk wegloopt van huis. Het heeft uh, twee elementen, Jaap. Amusement en informatie. Ja. Ja, ik vroeg me af. Het is net de publieke omroep. <laughs> ja, zeker. Maar dat ligt je dus ook heel, heel erg blijkbaar. Zou je van een showtrap af kunnen komen? Hoe bedoel je dat? Nou, als, als, dat nou, nee, nee, ik bedoel... Dat ja, ligt me. Ja, ja ligt ja, ja. Nee, niet ja, dat ligt, dat, je, dat ligt je. Je. Nee, nee. nee, dat ligt je. Nee, dat ligt mij. Nee, ik sta niet van de showtop af. Nee. Absoluut niet, nee. Ik ben echt uh, uh, iemand bij wie de informatie de voorhand heeft. Ik, ik, ik, uh, ik vind alleen dat je, zeker als je voor de publieke omroep hebt... dat je de verplichting hebt om behalve voor een kleine elite uh, informatie te bieden... ook voor een grote publieke informatie moet bieden. Daar moet bieden. Daarom moet je het op een bepaalde manier brengen, op een bepaalde manier verpakken. En dat ligt mij. Ja. Frans Eriks, we horen nu uh, uh, Jaap Jongbloed. Maar uh, we hebben van jou ook wat gevonden in, uh, in het archief. Je hebt ooit met een zendertje rondgelopen. En dat was in de wedstrijd tussen AZ en, uh, en Feyenoord. En dan horen we ook hoe je met Willem van Hanegum omgaat. Stuur dicht! Stuur dicht, hè? Is je verder stippen, Willem? Is je beide stippen? Zo stik, hè? Smeets. Mooie naam heb je, maar. Hè. Willem, kom nou, want anders moet ik weer fluiten en dan lag het publiek weer. Wat moet ik kijken? Ben jij bent zo niet, toch? Denk er goed om, hè? Herinner je dit, dit fragmentje nog, ja? nog, ja? Nou ja dit ligt dichtbij nog steeds. Ja. waarom? omdat uh, ja, ik was de eerste en enige die met een microfoontje in de wijk liep en dat was de commissie uh, waar ik niet zoveel mee had die was daar boos over die was daar heel boos ja. over en ik had met Gerard Trebert, toen bij Tos had ik ja, ja. afgesproken dat ik dat zou doen en eh, daar werd dus live werd ik gevolgd de hele tijd met wat scheidszetten in het veld beleven dat is heel anders dan dat het publiek het beleeft en dan eh, is het toch duidelijk dus dat je dat een keer kenbaar mag maken en ik had een heel andere mening, ik zeg ik ga dat gewoon doen en toen werd ik weer twee wedstrijden, werd ik weer naar de lagere divisie geplaatst, de kleine jongens eh, eventjes te kleuteren even een draaim zijn oren geven maar ik heb me daar geen donder van aangetrokken en het is toch historisch geworden, omdat daardoor de scheidsrechter weer wat uit zijn instrument komt. Ja. Je was een man van veel praten blijkbaar en, en weinig kaarten geven. Gele kaarten, de invoering daarvan heb je denk ik wel meegemaakt uh, destijds. Toch gaf je hem zelden, hè? Nou, veel praten, dat wil ik niet zeggen, maar ik praat er op tijd. Het gaat erom uh, dat ik een enorme hekel aan het kaartspel heb. Bovendien passen ze niet in mijn broekje, dus... Uh, nee, wat blad, hadden... we kennen hem... Uh, ja. De, de, de mensen hier beginnen nu te lachen van dat strakke broekje. Past dat nog steeds, Frans? Ja, ja, dat ja? broekje past nog steeds. Doe ik elke dag anderhalf uur mijn best voor met trainen. Omdat als het niet meer past, sluit ik niet meer. Oh. Maar in ieder geval is het zo dat ik vind namelijk gewoon... Een schetsen dat een spelleider. En die moet het verkeer regelen. En dat kun je op een manier doen met uh, bonnetjes schrijven. Ja. Maar je kunt het ook doen op uh, de manier zoals een Amsterdamse verkeersagent dat doet... Hmm. Die dus gewoon heel soepel zonder op de details letter, lekker het verkeer gaan houden. En ik heb dat laatste altijd gepropageerd. Het gaat om het spel, om het voetbal. En waar ik dus de laatste tijd erg veel aandacht aan heb besteed, hoeveel minuten wordt er werkelijk voetbal in 90 minuten wedstrijd? 54 tot 56 minuten krijgt het publiek maar voorgeschoten. De rest wordt dan delibereren en bakkeleien en vertragen worden. En daar zouden we ook graag een einde maken, ja. ja. Jaap, uh, we vragen onze gasten altijd naar hun nieuws van dit moment. Heb jij uh, daar een mening over? Uh, heb jij iets gevonden? Ja, dat is wel heel erg zwaar. Maar uh, ik, ik was deze week ongelooflijk uh, getroffen door die foto's... van de kinderen in Syrië na die gifgasaanval. Uh, uh, kinderen die daar uh, liggen, die overleden zijn... En met een soort plaatje met een nummer op hun voorhoofd. Dat heeft mij enorm geraakt. Uh, ik, ik, ik, ik let, uh, behalve op Nederland... Nieuws, inderdaad, regelmatig op uh, buitenlands Nieuws. Wat ik ook wel al in, een, in een zwaar en toch lichte sfeer wel komisch vond... was uh, dat Bradley Manning, die zo'n enorme impact heeft gehad op het nieuws de laatste tijd... dat hij nu ineens Chelsea Manning is, ja. uh, blijkt te zijn. Ja, hij, wil ik, ik, ik, ja. hij wil een vrouw worden. Hij uh, wil een vrouw worden. En ik stel me dan voor hoe het leven van uh, Bradley uh, slash uh, Chelsea Manning eruit gaat zien... in die militaire gevangenis waar hij uh, terecht gaat komen... En, ja, daar zitten dan en keiharde militairen... die ook nog eens crimineel zijn. Want die zitten niet voor niks in die gevangenis. Dus dat gaat geen, geen pretje worden voor Chelsea. Nee, vreselijk. Frans, heb jij een nieuwsmomentje waarvan je zegt dat viel me op? Ik zou eerst dan Jaap nog een compliment willen geven voor zijn programma. Maar ook vooral de beheersing wel. dat hij dus... Ik vraag hem af en ik weet zeker, ik ken hem een beetje. je hebt me ook wel eens gefloten. Nee. <laughs> en dan de beheersing, de emoties... Ja. Die heb je ongetwijfeld ook. Dat zie ik dan aan je gezicht. Dat je die be emot zou niets voor mij zijn. Ik zou, uh, zou ja, voortdurend hij, in huilen uitwassen. Nee, ik zou Janken uitwassen. Ja. Maar dat hij dus de beheersing heeft... terwijl hij toch geëmotioneerd raakt... Ja. met hetgeen je bezig bent. Dat wel. Maar, nou, nu even ja. je nieuws. Wat, wat, wat, Het wat? nieuws van, van jou deze week. Wat, wat, wat, wat is je opgevallen? Ja, dan zegt hij net zoiets aardigs. Ja, Frans zeker. Dat... Dan moeten we daarover moeten doorpraten, daarover. wil jij ja. natuurlijk. Wat, wat, wat is je nieuws, Frans? Wat is je harde nieuws, Frans? Het harde nieuws. Van ja, mij. is er iets opgevallen in de, in de wereld van de media? Dat je ze zegt. Oh. Nou, laat ik één ding stellen: dat de verschrikkingen in Syrië ja. mij enorm gegrepen hebben. En als ze nou uh, dat bommetje van links of van rechts kwam, maar ik ben donder uit. Ik ben opgevoed in de sfeer van. antidiscriminatie en tegen elke vorm van geweld. En als ik dan zie wat er in het Midden-Oosten gebeurt, dat verfoei je gewoon dat één man zo'n geilheid heeft. Op besturen, op, op dictator zijn. Dat, dat er ja, zomaar honderdduizend mensen vermoord kunnen worden. Dat, dat is het nieuws wat mij het hardste aanpakt. Maar ja, ja, macht en geld, denk ik. Hè? Dat zou, ja, inderdaad. Dat onderschrijf ik volledig. Dat iemand zo gek is om dit te doen. Ja, en dat de wereld er niks tegen kan doen, hè? De ja, machteloosheid van, van, van de internationale organisaties. Ja, maar weet je wat het gek is als iemand een beetje in de mediawereld. Eh, uh, laat ik nou maar rustig stellen met alle mogelijke IT-middelen... Uh, die de zaak een beetje frustreert, dan is heel de wereld op zijn kop. En hier zit de wereld wat te vergaderen. Er moet ingegrepen worden, absoluut ingegrepen worden. Laten we gaan eens even kijken bij uh, de baas van Omroep Max, Jan Slachter... die uh, tijdens uh, de uren van de perstribune bereid is als verslaggever op uh, te treden. De Open Studio Dagen. Jan, uh, ik weet niet waar je precies bent, maar is het druk om je heen? Ja, ik ben nu in de, in de grote studio van Max. Jullie zitten in De Kleine, waar tijd voor Max wordt opgenomen. Ja, het is gezellig druk. Er komen heel veel mensen. Uh, er valt hier ook van alles te beleven. En gisteren hadden we toch bij elkaar zo'n 5000 bezoekers op de open studiodagen. En dat is veel meer dan, uh, dan verleden jaar. Veel meer. Uh, wat, wat hoor je van de mensen over uh, wat ze hier zien? Vinden ze het een leerzame dag? Vinden ze het boeiend? Nou, mensen. Kijk, De magie van radio en televisie dat is, dat, dat is al jaren zo. En als je hier op het Mediapark binnenkomt, dan zie je natuurlijk al die grijze gebouwen. Ik noem het altijd het Oostblok, het ziet er niet heel aantrekkelijk uit. Maar als die deuren open gaan, ja, dan willen de mensen gewoon zien hoe die studio's eruit zien. Wat er allemaal te beleven valt. En dat kan ook vandaag. Wij hebben hier onze studio's opengezet. RTL heeft dat gedaan. Bij de NOS is een workshop te doen, dus er is van alles te beleven. Ik sta nu bij uh, meneer en mevrouw Lely uit Wormer. Uh, waarom bent u hier naartoe gekomen? Uh, nou, In ieder geval kregen wij een uitnodiging via de e-mail van Omroep Max. En vervolgens dachten wij: het is wel interessant om eens kijken achter de schermen te nemen. Valt het allemaal een beetje mee? Het valt. Valt het allemaal een beetje mee, wat, ja, wat u tot nu toe heeft gezien? Ja, grote studio's, leeg en uh, waar nog niets gebeurde. Maar het valt allemaal wel mee, ja. Goed. Nou, het wens je nog een prettige dag. En uh, veel plezier nog vandaag. Nou, je hoort het, govert. de mensen vinden het leuk. En ook veel jonge mensen, is ook leuk. Gezinnen die hier rondlopen, kinderwagens. Ja, en bij Max is er gratis koffie, thee en ijs te verkrijgen. Kijk. Nou, dat is mooi. Dan komen we straks ook even na de uitzending... Uh, langs de Koek en Zopi-tent, waar dat uh, lekkers uh, staat. Jaap Jongbloed en Frans Derks, de gast uh, dit uur op de perstribune. Jaap Jongbloed, 400ste vermist. Maar hoeveelste seizoen is dat dan ondertussen? Dat is het 18e seizoen. Ah, ongelooflijk. Ja. We zijn 1996 begonnen en in die zomer in die zomer van onze eerste proefuitzendingen... dat was heel kleinschalig, zonder publiek nog... Uh, op dat moment uh, werd ook uh, Dutroux gepakt. En kwamen twee meisjes, Sabine en Letitia, levend uit de kelders van uh, Dutrouw. Uh, dat, is, dat, is, dat is een toeval geweest dat, dat ik achteraf gezien als een voorteken beschouw. Ja, een, van, een van de zaken die uh, jou en jouw programma erg heeft uh, bezighouden was de vermissing van Marion van Buren. Wat, wat, kun je even in een paar zinnen zeggen wat ja, daar aan de hand was? Ja, Marion was een, een moeder, maar eigenlijk ook een uh, jong meisje van 19. met haar kind, van uh, nog, nog niet eens één. die tegelijk verdwenen waren in 1997. Uh, vanaf dat moment uh, is er gezocht. Uh, wij hebben heel veel contact gehad, maar ook Peter de Vries en uh, diverse de, uh, dagbladen hebben heel veel gedaan voor uh, Corrie en Hans van Buren. dus de ouders van Marion. Vijf jaar later. ...heeft uh, de broer van, uh, van, de, van de vader van het kindje, die inmiddels was overleden... ...die broer die heeft uh, zich gemeld bij de familie en heeft gezegd... Uh, ...de kinderen zijn uh, vermoord door die vader van het kindje en begraven in de, bergen, in de duinen bij bergen... Uh, die bleek er inderdaad te liggen. En, uh, nou ja, die zaak he, die heeft ons al tien jaar mee bezig gehouden. Uh, Corrie van Buren, dus de moeder van Marion, ja. is, is nog steeds ambassadeur van een stichting die, uh, die wij hebben, Stichting Missing. Ja, want die, die moeder, en dat, dat kunnen we horen in een fragmentje uit 1997, wist toen niet waar haar dochter was gebleven. Mm -hmm prostitutiewereld, dat ze daar zo dan zou kunnen zitten. Wat zou nou een reden voor haar kunnen zijn om zich in zo'n milieu op te houden? Denk ik? Omdat ze het zou moeten van hem. Meer kan ik er niet van zeggen. Het is nu inmiddels ja, meer dan vijf maanden geleden. Ja. Hoe gaat het met u? Het gaat. De ene dag gaat het beter dan de andere dag. Slapen ook, s'nachts. Ik heb vannacht heel slecht geslapen. Maar ja, dan neem je weer een pilletje in. En dan zak je wel weer wat af. Ik vroeg me af, uh, Jaap, hoe je, uh, want jij bent televisiemaker en uh, je gaat van programma naar programma. Maar voor die mensen ben jij misschien wel een laatste strohalm. Hoe ga je daarmee om? Oh ja, nou, dat laat, dat, dat, je gaat van programma naar programma. Dat uh, is, uh, als je kijkt naar de afgelopen 18 jaar, maar zeer ten dele waar. Uh, dit programma is mijn allerbelangrijkste programma van Mist. En het is ook een programma waarbij... Uh, wat, wat een betrokkenheid vereist die verder gaat... dan uh, alleen maar uh, af en toe een programma maken en even mensen ontmoeten. Uh, en het voorbeeld wat, wat je nu noemt, Corrie en Hans van Buren... daar, uh, daar ga ik ook uh, af en toe ja. bij je op bezoek. Die zie ik nog steeds. Ja, toch kun je het leed van die mensen niet op jouw schouders nemen. Nee, maar je kunt het leed wel uh, verzachten. En dat is soms alleen maar door, door uh, een mogelijkheid te bieden... Om, uh, om als praatpaal te fungeren. Als je het voorbeeld neemt van uh, Corrie en Hans van Buren die het meest vreselijk hebben meegemaakt... die mijn kind en een kleinkind verloren... het meest vreselijk hebben meegemaakt, wat mogelijk is. Op een gegeven moment, toen de kinderen nog niet gevonden waren... maar ze een jaar of drie weg waren... toen hebben kennissen van ze gezegd... ach joh... Uh, uh, met alle goede bedoelingen, ja. ga nou door met je leven. Vergeet wat er gebeurd is en probeer je de draad weer op te pakken. Dat is zo'n volstrekte miskenning van de situatie. Zo'n onbegrip voor wat die mensen meemaken. Uh, dat, dat heeft voor mij volstrekt duidelijk gemaakt dat het belangrijk is... dat er in ieder geval iemand is, en wij zijn blij dat wij dat af en toe mogen zijn... die zoiets in de aandacht houdt. Ja. Frans, jij hebt ook... Uh... Zij hebt op een ander niveau natuurlijk heel veel contacten in die voetballerij eh, gelegd. Met spelers, met officials, ik weet niet met wie allemaal. Zijn dat contacten die blijven na het beëindigen van een topcarrière? Ja, heel veel. Met wie bijvoorbeeld? Ja, Benny Muller. Ik heb pas nog uh, de wedstrijd uh, aan het einde mogen brengen van Sjaakje uh, Zwart, 75 jaar. En dan zie je al rakkers weer, Johan Kruijf. Ik heb een goede relatie met de, de makkers, ja. Ja. En... En, een hele hoop. En Benny Muller is wel een zeer intensief contact met zijn familie. En dan heb ik dus, uh, ja, met ex scheidsredders heb ik niet zoveel contact. want scheidsredders zijn niet zo familiair onder elkaar. Leo van der Kroft uit Den Haag, dat is nog wel een vaste gesprekspartner voor me. En voor de rest, ja, uit de voetbalwereld, ja. Maar wat is het bijzonder aan Benny Muller... die Jaap en ik natuurlijk kennen uit onze jeugdjaren... als binnenvelder van Ajax natuurlijk. En praten we echt over, jaren 60. Hij heeft er zijn nadagen op bij Hollandsporten gespeeld. Is dat zo? Een club waar jij en ik... allemaal onze vroeger op de tribune hebben gezegd. Zeker, is nog een jaartje geweest... nadat hij zo'n glanzend loop bij Ajax had. De man van de sigarenweer. Benny Muller is een zeer sociaal mens. Net als hem... ben ik dus een enorme supporter van Israël... En daar kun je dan kritiek op hebben, zoveel als je wilt. Dan hebben we dus gemeenschappelijk hebben we dus een visie op, op, op mensen. Uh, en meestal komen we dan bij, op hetzelfde uit. En ik ja. heb een keer een reisje met hem meegemaakt. Uh, had ik hem uitgenodigd voor een grote. En daar komen we elkaar dan drie, vier dagen elkaar achter elkaar tegen. Nou, Benny met Miller, zijn natuurlijk... familie en ja. met zijn vrouw en kinderen. Ja. Fantastisch. Benny Muller is een, is een Joodse jongen, jo is een man. Joodse man, hè? Ja. Maar, maar wat heb jij met uh, Maarom, waar... Israël? Nou ja, ik, ik, ik, ja. Nee, om te verklaren: ik begrijp zijn uh, band met Israël, maar wat is jouw band? Mijn band met Israël is uh, bijna dezelfde als uh, Benny. Noem hem mis dan. Ja. Nou, uh, ik vind namelijk gewoon dat ik privé privé moet laten en ik uh, wil dat graag ook zo houden. Ja. Maar mijn, uh, ik ben. Uh, ook bij de president van Israël aan huis geweest, Navon. Ik heb daar onder de gebrandschilderde ramen van Chagall... Heb ik wat van Chopin op de piano mogen spelen. Ik heb een onderscheiding gekregen van de stad Haifa. Ik heb heel veel wedstrijden in Israël gefloten. Ik heb met een meegedaan. Ja. En ik moet vertellen dus dat Israël is bijna het land... wat ik van boven, van Haifa tot aan Eilat toen... Ja. Charles maar, maar dan maakt het wel intrigerend waarom jij met dat land zo'n band hebt. En dan zeg je dat is privé. Nou ja, dat is zo gegroeid, ja. ja maar dat, ik bedoel, Jaap en ik hebben meegemaakt de heb, Zesdaagse heb, oorlog. En dan was je voor Israël, maar vandaag de dag zijn we ja, wat ja, genuanceerd. Heb, heb, heb, heb je een Joodse achtergrond? Of wil je daar, daar Kijk, niet over praten? Ik eh, wil daar niet over praten. Ik wil niet over mijn... Ik heb met mijn broers afgesproken dat we privé privé zouden laten. En dat wil ik ook graag zo houden, ja. Ja. Het, het gaat niet verder dan het broekje. Het gaat er bijna ja, om dus dat ik dus een enorme. Ik heb wel eens gezegd: blijf met je fikken van Ajax of en van Israël af. En toch was je een onpartijdige scheidsrechter. Ja, zegt hij van wel. Dat was ook zo, denk ik. Je, je kon onpartijdig blijven. Ja. Ondanks je liefde, laten we ik, zeggen voor Ajax en de, de contacten met een speler ik, als eh, binnenkant. Ik Moon. zal een kleine anekdote vertellen. Uh, Ajax had een inhaalwedstrijd uh, bij Twente. En die moest zich dan leiden. Mag ik u onderbreken, Frans, voor de actualiteit bij uh, Andy Houtkamp? Want in Deventer, hoor aan de geluiden, daar wordt gevoetbald tegen Groningen, Andy. Ja, en hoe? Het staat 1-0 voor go Ahead Eagles. En dat is uh, knap, goed doelpunt van uh, overigens de speler die ruim een seizoen bij FC Groningen ooit speelde. Marnix Kolder, de aanvoerder van uh, go Ahead. Hij scoort aan uh, goede actie vanaf de rechterkant. 1-0 voor uh, go Ahead Eagles tegen FC Groningen. Groningen heeft een paar kansen gehad, maar ook Eagles doet goed mee. Met andere woorden, het is een uh, leuke wedstrijd. De eerste uh, 10 minuten om naar te kijken omdat beide ploegen graag de aanval kiezen. En ook regelmatig vinden. En dat heeft al geresulteerd na bijna 11 minuten in een eerste doelpunt in deze wedstrijd. Tussen de nummer 11 Go Ahead Eagles en de nummer 7 FC Groningen. 1-0 dus voor Go Ahead tegen Groningen. Doelpunt te maken Marnix Kolder. Frans, uh, Fra dankjewel En die Frans, ik laat je even iets horen, Frans Derks. Uh, op een ja. ouderwetse <lacht> spelen die hier staat. Ja, dus je kunt je niet voorstellen, een spelen. Ik ga proberen hem, hem op te zetten. Kijken of ik het uh, nog kan. Ja, hoor je? Dit is echt echte plaatenspeler. Ja. Hey. En dat, die kan Dat gaat lekker hè gewoon. Okay, en dat altijd zo. Spannend hè? De komen van die man. Die kan het kleinste kind wel aan. Ik zet hem weer stop. Wat Dit ben jij, Frans. Wat een veelzijdig talent. Veelzijdig mens. Er, ja. ja, ik heb vier, ja. vier cd'tjes ja, gemaakt. krast en piep. En eh, er zijn er diversen die hebben goed geloven. Daar zouden menige artiesten in Nederland nog jaloers op zijn. Samen met Willem van Halichem. Ik, ik ben jij, jij bent... Nee, ik ben ik, jij bent jij. Ja. Wat was de aanleiding van Ik kwam uit Israël terug. Ik had israël roemenië gefloten. En toen op een gegeven moment stond iemand van de AVRO. Die stond er. Mies Bouwman... Die wilde hebben dat Willem en ik het lied weer zouden zingen. Het schone lied. En dat hebben we toen weer gedaan, ja. ja. En, en wordt zo'n plaatje dan nou ook nog verkocht? Veel. Weet je dat? Ja? Heel veel. En we hebben het geld ja. gegeven ja? Aan, aan de stichting... voor de herbouw van de synagoge, portugese synagoge Amsterdam. Ja, leuk. We kregen het van uh, collega Jules van der Wart. Die, die, die bewaart al deze... Collecties is een Ja, absoluut. Hij is nu kapot alleen. Nee, nee. Dat, och, hij is prima. Hé, hey, en zo'n spelen, die doet het ook nog. Dus uh, ja, pas me op, Jaap. We hebben van jou ook nog wat gevonden. Dus, komen we, ja, het, kom... kan, het kan niet gezongen zijn in ieder geval. Dat, geen idee. Misschien een beetje parlando-achtig. Maar ik vroeg me wel, Jaap... Uh, straks gaat de Tros samen met de AVRO, hè? 2014. Ja. Ja, 2014. ja wat doen we met Vermist? Vermist gaat hoor. Is dat zo? Vermist ook, gaat. Ook in de nieuwe setting? Vermist gaat in de nieuwe setting. Uh, uh, voor zover iets zeker is binnen de, in dit leven gaat, ja? uh, is dat zeker. Wat, ook, ja. en, maar, uh... en jij blijft ook? Ja, ik blijf zeker. Ik, blijf, ik, ik ben ook oprecht enthousiast over, over dat samengaan. Ja, daar geloof ik niks van. Daar geloof jij niks van. Nee, ik kan me niet en voorstellen. Nou, de Avro heeft opsporing uh, verzocht. Uh, ja, wat, uh, uh, en, en, en, en, en die zoeken boeven en wij zoeken, wij zoeken mensen ja, ja. die... Uh, gemist. Nee, uh, en, en, en de Avro je, is van ja, de kunst en jullie maar, zijn van Frans Bouwen, zal ik maar zeggen. En het, Jans, al, en het is allemaal kunst, jij gaat er niet ja, meer kijken? Ja, nee, ik ga niet flauw doen, nee nee nee, nee, nee. nee, maar ik bedoel, nee, maar over, het, andere wereld. Heel, heel, heel, heel serieus. Uh, uh, weet je waarom ik met, na, met name, en dat houdt dan, hangt dan uh, samen met uh, het soort van programma's dat ik doe... blij ben dat die uh, samen die fusie er komt... Um, een van de sterke poten van die fusie wordt consumentenveiligheid. Daarin vullen we elkaar geweldig aan en daarin gaan we een blok vormen waar je geen enkele andere een glimlach tegenop... Nee, maar ja. ik, ik meen het serieus. Als je, als je kijkt hoe uh, er, er komt wellicht een avond waarin uh, opsporing verzocht en vermist op dezelfde avond zitten. We hebben een programma als opgelicht. We hebben een ja. geweldig programma als Radar wat uh, ja. een, enorm scoort. En juist in die tak van sport die uh, echt past bij de publieke omroep, waar je namelijk ook, behalve dat je entertainment geeft... ook iets teruggeeft. Ja, jij zit nu te lachen, maar ik meen dit... Ja, nou, om een een... Ja, ik serieus. Ik meen dit heel serieus. pleidooi. nee, nee. Ik, nou ja, iedereen... Uh, uh, nee, ik Jacht, gun jan je van Slachter, hart, jou, jouw huidige baas. Die, uh, uh, t -t Tot Jan toe uh, is iedereen ervan overtuigd... Dat, die, ja. dat het goed is dat er fusies komen nee, en dat natuurlijk. het ingedikt natuurlijk. wordt. Maar uh, ik denk dat juist voor, voor, voor ons hier grote kansen liggen. Frans, uh, dergst, ben jij een kijker naar dat soort programma's uh, van, van Jaap Jongbloed? Ja, een in human interest. Ik vind namelijk gewoon dat dat soort programma's uh, eigenlijk volle aandacht verdienen. Waarom? Omdat het een wereldbeeld geeft. Ze trekken de mensen naar iets toe... en dan zie je een stukje van de wereld... wat nog onvoldoende belicht wordt. En ik vind het een fantastisch programma... even zo goed als wat de KRO doet... met Dirk Bolt. Ja, En dan zeg ik gewoon... dat zijn programma's die ertoe doen. En ik vind namelijk... de human interest vind ik erg belangrijk. En de manier waarop Jaap dat doet... is zo subtiel... Het is dus niet eh, voor de camera hangen. en eh, Hij doet het fantastisch. Ja. En ik, ik, ik ben wel heel aardig voor hem. Te, te veel, Als, veel, als heel ik Frank. thuis ben, ik ben weinig thuis. Ja? Zegt mijn meisje wel dat ik weinig thuis ben. Dat is ook zo. Dank, en maar dan ja. blijft het goed. En mijn hond vindt het ook leuk als ik thuis kom. Oh, dat is en, het programma. <laughs> Maar goed, de hond van Frans ja. huilt bij de televisie. Ja, nou, het nee, het houden de tune van vermist. Maar hoor. als ik thuis <laughs> ben en het programma is er dan. Eh, en ook nog wel een de herhaling. Ja, ja, ik vind ja, dat vind ik leuk om te horen. Echt nou, zeker. Serieus. Ja, want waarom zou. als je niet meent, moet je niet zeggen. En ik geloof dat dat het laatste wat je doet, hè, Frans? Iets zeggen wat je niet meent. Dat de hele carrière stond in het teken van zeggen wat je meent. En met genoeg ruzies dus ook onderweg. Hè? Nou, van mij laat ik één ding stellen als ik de arbitrage op, op de dag van vandaag beoordelen moet, dan zeg ik... Eh, ja, eh, niet indoctrineren hoe je moet fluiten. Ik heb wel eens wat gestudeerd in mijn leven, maar als je dan de maatschappij in gaat... dan moet je het op jouw manier blijven doen en jezelf nooit verlopenen. En zo heb ik dus ook, ik ben een soepel mens, ook in het bedrijfsleven... dan zeg ik, ik ben dat ook in het voetbalveld en ik geniet van het voetbal. En wie vind jij goede scheidsrechter nu... Ik zou er geen op kunnen noemen. Echt waar? Echt waar? Nee, meen ik oprecht. Ja, ik ben amateur zie ik er af en toe een paar. Ja, ook. Maar, oh, dan vind je het keurslijf te streng van, uh, ja, van de mannen. Kijk, ik zeg het... de minst goede scheidsrechter is, nog, is er nog goed genoeg. Als hij er niet is, gaat het spelletje namelijk niet door. Nee. We gaan uh, naar Ron, die zit naast, uh, naast jullie, Ron uh, Vergouwen. kastje kijken met Ron Vergouwen. Op een andere manier, Ron, omdat ja. je nu hier live in de studio bent. Zondags kom je doorgaans uit de computer natuurlijk. Hè. Heb je ja, alles verklappen. He, nou aan... Ja, maar je hebt het om... dat is zo mooi aan elkaar gemaakt. Dat, kan... dat kun je niet live doen. Ja, het is, het is moeilijk. Ja. Dus dat is lastig. Wat viel op deze zomer? Ja, ik wil even vooruitblikken naar het nieuwe seizoen, maar ook even terugblikken op, het, op de afgelopen zomer. Um, ja, er wordt altijd gezegd: de zomer is een beetje luw, maar er zaten toch nog wel een aantal mooie programma's uh, in het. Uh, in het VAT afgelopen ja. zomer. Uh, ja, we hebben natuurlijk allemaal genoten. We zitten hier bij Max. Dus ik kan er niet omheen natuurlijk heel Holland bakt. Heb jij gekeken Jaap? Ik heb niet gekeken. Nee, maar ik ben geen kooktalent. Ko <talen> <talen> nou, de Slimste Mens. Met Philip Freriks, Maarten Verrossen, ja, dat is Mooi programma. Ja. En de scheidsrechter Dick Jol trouwens. Hè? Uh, Frans. Ja, Hij deed mee in De Slimste Mens. Dick Jol, oudscheidsrechter. Ja. <talen> ja. <talen> ja. En als tv recent word je er altijd weer omgevraagd. Elk jaar zomergasten. Ja, de eerste ja. afleveringen... Ik, ik vond ze erg taai. Ik kwam er niet doorheen. Um, uh, ik moet eerlijk zeggen, de eerste gast, uh, Hans Teeuwen... Ja, je zal hem ook nog voor je kiezen krijgen, dus dat was heel lastig. Maar afgelopen uh, zondag kwam uh, Hans behoorlijk op stoom. Toen had hij uh, als uh, gastregisseur Johan Simons inderdaad... En uh, ja, het was fantastisch. Ze hadden het onder andere over de cultuurbezuinigingen. Als je staatssecretaris van cultuur bent, dan hoor je het op te nemen voor de cultuur. En ook al krijg je als opdracht, jongens, er moet echt bezuinigd worden... dan moet je dat serieus uitleggen. Stel nu dat de minister van Buitenlandse Zaken zo'n antwoord zou geven. Ik kan toch niet zeggen. Ik ben blij dat ik uh, niet zoveel verstand heb van kunst... want dan kan ik makkelijker mm -hmm. snijden. Stoor je aan het gebrek aan kennis? Ik, ik vind het respectloos. Ja, dat was uh, Johan Simons. En, en vanavond Wouter Bors... Ja. Wat willen wij van Wouter Bos weten? Oh. ABN AMRO? Diederik Samson? Nou ja, daar gaan, daar gaan, dus miljarden, uh, gaan we miljarden op toeleggen op ja, de verkoop ja. straks. Ja. Ja. Ja. Nou, ik ben erg benieuwd. Iets anders deze zomer. Ja, ik ben normaal niet zo'n fan van het programma Ranking the Stars. Maar ik moet eerlijk zeggen, afgelopen zomer... Ik ben er een beetje aan verslingerd geraakt. Ik zit er dan naar te kijken en dan denk ik... Ja, misschien kun jij me dat uitleggen, Jaap. Waarom doen BN'ers mee aan het programma nou, Ranking the Stars? Ik wou, ik wou het net aan jou vragen. Ik weet niet waarom ze het doen. Het is een soort van... Jaap, uh, ik vind jij nog ook een moed. Een... Ja, nou, nou, nee, ik zou het absoluut niet doen. Want één ding ben ik met jou eens, Frans. Er zijn bepaalde dingen die behoren tot je privé domein En dat moet absoluut zo blijven. Maar jullie deden toch ook mee aan sterrenslag, neem ik aan. Wij hebben destijds meegenomen aan ja, dus, ja. ja, maar dat is iets... Ik ben een ontzettende sportliefhebber Ik vond het geweldig leuk om, uh, om te tijgeren onder een... Uh, door, door, door de modder. Uh, een heel, dat is een heel gezellig feest altijd, sterrenslag. Maar bij Ranking, de ja. de dingen die mensen over zichzelf ja. prijsgeven... Daarvan denk ik, waarom doe je dat? Wat, is, wat, wat, wat voor soort van raar exhibitionisme zit daar ja. achter? Ik zit er altijd met kromme tenen naar te kijken. Even een fragmentje. Uh, ja, de catfight tussen Katharine Kel en Viola Holt. Die leidde weer op. Wie heb je op nummer 10 staan bij wie is de beste vriend of vriendin? 10 is het laatste, hè? Ja. Uh, sorry, Catherine Keil. <lacht> <lacht> ja, nee, duidelijk toch? Waarom? Ja, ja. Ik, ben, ik ben leeuw en zij is schorpioen. Dat past oh, nee. niet. Oh, Een die... leeuw valt van voren aan, die schorpioen loopt altijd achterom. Het is 18 jaar geleden dat wij voor het laatst gewerkt hebben. Ja, ik ja, heb een goed geheugen, hè? Nou, Gelukkig! Ja, ik krom mijn tenen, maar ik moet eerlijk zeggen... Ik heb, toch, ik heb toch zitten kijken. Ik ja, kan er niks aan doen. Uh, heel, heel... heel menselijk. Hoor, ja, precies. Wel. Guilty pleasure. Uh, tot slot ook nog even terugkijken. Ja, ik vond het een hoogtepuntje. Kijken in de Ziel. De serie van Koen Verbraak. En hij had afgelopen seizoen topondernemers te gast. Even een fragmentje van uh, topman uh, Rijkman Groening van de ABN AMRO vroeger. Uh, en in dit fragmentje praat hij over bonussen. Hij U de... de gebruikt dezelfde journalistieke trucs... Die een verkeerde, insinuerende nee, indruk hoor, want, geven. Maar ja. als he? ik u zeg, ik heb jullie, en u heeft ja. het over jullie, jullie ja. hebben jezelf bonus gegeven. Ja, dat is niet waar. Nee, maar het ik woord, gegeven. woord bonus niet genoemd. Nee, jullie hebben is jezelf die regelingen gegeven. Ja, maar snapt u dat? dat... Ja, maar u doet mij in de hoek van gaier. Ik heb mezelf nooit één aandeel gegeven. Ik merk dat het u emotioneert. Ja. Nou, ook een soort gekibbel, maar van een heel ander uh, niveau ja, wat, ja. Kunnen we, wat kunnen we het komend seizoen verwachten? Ja, ik heb een idee dat het een beetje minder wordt met de talentenjachten. Het, of het hoogtepunt hebben we nu al gehad. We krijgen nog wel The Voice of Holland, Holland's Got Talent. Uh, maar verder, ja, toch, vooral bij de commerciële, heel veel reality. Ja, en dan kom ik toch weer een beetje wat ik net ook bij Ranking the Stars uh, uh, zei. Ja, het is kromme tenen, maar ik ga er toch weer met plezier naar kijken. Ik zal nu mijn baan als tv-resercent bij de Volkskrant wat? wel op mijn buik kunnen schrijven. Oh oh zo? Nee, iets anders nee. nog. nog. Ze, ze zijn weer terug, de Valse Zusters... Ach, nee. Geer en goor. Oh, okay. Even een fragmentje. Ja, maar waar heeft u speciaal last van nu dan? Uw laatste cd. <lacht> Jeanette, wil jij even koffie zetten? Oh, van Gerard, doe maar extra bitter. Ik ben op dieet. Ik ga echt beginnen. Ik moet echt 10 kilo af. Ja, dan moet je wel echt wel een jagerlijn. He, wil je echt slank worden, toch? Ik heb een appeldag vandaag. Zo ziet het er ook uit. Je lijkt wel een hele kist. <lacht> Ja, je moet toch lachen, Jaap. Ah, het zijn leuke toneelstukjes, toch? Precies, ja. ja nou, daarom, daarom is het ook leuk. Verder helemaal niet, uh, niet heel bijzonder of zo. Uh, ja, waar we natuurlijk wel allemaal naar uitkijken. Morgen begint die. RTL Late Night Umberto Tan. Die gaat de concurrentie met uh, Pauw en Witteman aan... En um, ja, hij vertelde al dat er uh, ook wat persoonlijke verhalen in uh, dat programma uh, zitten. Dus niet alleen de harde actualiteiten, maar ook uh, de persoonlijke verhalen. Zo vertelde hij uh, deze week op de radio. Even Ik even zei, was op Bali deze zomer, op vakantie. En er kwam een, een, een man naar me toe op het strand. Een, bleek een Nederlander die aan een wereldreis bezig is um, voor een vriend. Die is overleden aan een ziekte. Uh, en hij, ja, hij wil daar gewoon straks aandacht voor vragen. Hij, hij, hij komt in november terug. Het nou, is geen actualiteit, maar het is wel een heel menselijk goed verhaal... Die die man wil ik heel graag aan tafel, bijvoorbeeld. Ja, nou, dat, uh, uh, nou uh, Knevelen van de Brink... die hebben er ook uh, een naam mee opgebouwd... Hè, met uh, wat meer human interest. Kom een beetje in jouw vaarwater, uh, Jaap. Ja, nou ja, op een, op een andere manier. Maar het programma van uh, Omwerth... dat kijk ik echt uit. Ja, ben ik ben ja. heel benieuwd. Ik, ik, ik hoop ook, omdat ik, ik vind het een... Uh... Een hele goede vent, een hele goede collega. Ik vind hem heel duidelijk, ik vind hem heel eerlijk ook in zijn, in, zijn, in zijn presentatie. En ik vind hem heel erg algemeen ontwikkeld. Dat mensen in het begin dachten, dat is alleen maar sportjongen en zo. Ik hoop dat hij het goed doet, maar het wordt heel marge, Sportjongen. Ja, ja, ja, nee, ja dat, dat, dat wordt, ja, ja, nee, wordt minder waardig over. Ja, nee, dat is waar. Gewoon, ja, dat is waar. We zijn benieuwd. Ik hou uh, er niet van, als het over de sport... Uh, <laughs> en ik denk in ieder geval dat het wel positief vond. Want Humberto is echt een positieve man, dus dat kan voor het sfeertje heel goed worden, denk ik. Tot slot, en dat moet ik echt even zeggen: er komt ook heel veel mooi drama voorbij uh, komend seizoen. Uh, RTL komt met allerlei dramaseries. Ik heb het hier allemaal opgeschreven. Wat hebben ze allemaal? Uh, Verlaten Vrouwen met Suzanne Visser. Divorce komt weer terug. Er komt een serie die heet Nieuwe Buren. Met uh, als uh, een, het echte koppel Thijs en Katje Schuurman. Die gaan ook in. Uh, um, Thijs Reumer en uh, Katje Schuurman die gaan ook in de serie een koppel spelen. En uh, ja, ik ben heel benieuwd naar. De Man met de Hamer. En dat is een serie uh, waarin de hoofdrollen zijn weer gelegd... voor Jeroen en Martijn Krabbe. Fragmentje. Een kijker denkt misschien als ze naar deze serie kijken... toch van, oh, God, dat is Martijn en hij heeft een bak aan. Ik heb tegen Martijn in het begin gezegd... als je dingen wil weten, dan ben ik er en dan kan je het vragen. Maar het hoeft absoluut niet. Ik voel me niet beledigd als je niet komt. Als ik dingen dan uh, wil weten, dan vraag ik het aan Jeroen. Af en toe, dan loop ik wel eens langs van ik: je moet het een beetje zo doen. Ja, ja, ja. En dan doet hij het meteen, dat is ontzettend ja. gegeven. Ja, Martijn is een goede presentator of hij kan acteren. We gaan het zien. Zeg, dan hebben we SBS en zwaar weer en Fox als nieuwe zender. Ja, ja SBS had uh, afgelopen week een hele goede uh, kick-off. He. Ze hadden Dr. Tines waar ze weer mee gestart zijn. Dat is heel goed bekeken. Dus er zijn lichtpuntjes en Fox, um, ja, dat moeten we maar afwachten. Maar veel zal afhangen. Gaan zij de samenvattingen van het voetbal overnemen van de NOS? Ja, dat uh, moeten we maar afwachten. Het wordt een spannend seizoen. Baron, dankjewel. We horen je volgende week weer natuurlijk. En ja. de week erop. En de week... Want je blijft uh, gewoon ja, kassie we kijken. Dan gaan we weer kassie kijken. Zeker. Jaap, we hadden beloofd jou nog even uh, te laten zingen. Bij gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de Tros. Onze taal was klaar voor een nieuwe woordvertrassing. En dat staat voor feest? Leven in de bouwerij. Ja, sommige dingen uh, moet je echt verdonkeren, mannen even heel nou, voor je manen, ik, moet laten zijn. Ik, nou, niks voor donkermanen, maar verdringen. Dat gaat. Verdringen, dat gaat, ja. dat gaat ja. vol, volstrekt per ongeluk. Ja. Nee, ik, ik wist het ja. niet meer. Gelukkig. Nee. Uh, nou, ja, we hebben het gehad over de fusie. Je hebt er vertrouwen in dat, uh, dat je bij de Avroot Ros weer een leuk uh, nieuw jaar uh, tegemoet gaat. Ben jij een, een groot sportliefhebber? Ja, ik ben een heel groot sportliefhebber. Van. Ja. Uh, basketbal is mijn sport oh ja? en, uh, maar daarnaast ook uh, uh, van voetbal en ik, ik heb het daar ontzettend moeilijk want ik ben een uh, fan van de club die aan de vooravond staat van de meest historische comeback alle tijden dat is dat, dat is fijn ja dacht ik al ja, ja. ja sterkte en uh, nee en ik ben en ik tennis en, en meneer Terks, Frans Terks, wat uh, kijkt u nog ik kan altijd? Ik hou ook van sport. Oh, ja, kijken. maar altijd studio sport kijken, elke, uh, elke keer weer. Nee, als, zo, gaat ben, het, nou, als ik tof? thuis ben, ik, ik vreet sport. Ja? En ik wacht nog op het moment dat men dus een wereldkampioenschap... vliegen laten en knikkeren organiseren gaat. Dus en als er dan oranje in het geding is... Dan ben ik helemaal zo patriotisch als het maar zijn kan. En ik vind dat de hockeyers en de hockeysters het niet goed gedaan hebben. Nee, nou ja. Je een ja, ja. Ja. Nou ja, je kan toch niet altijd Europees kampioen worden? Nee, nee. Nee? nee. nee. De, de, de heren spelen nu om de derde plaats. Kunnen kun ik een Europees kampioen worden. Nee, dat is afgelopen. De dames zijn derde geworden geloof ik. En de heren spelen nu om het bron. Dus ik ben zo chauvinistisch ja, dus. dus als het best. Echt waar? Ja. En, en, en Israël fan? <laughs> ja, ik ja. blijf geïntegreerd door, die, door, door die, uh, ja, het idee waar die passie voor Israël vandaan komt. Mag ik er nog één keer op terugkomen? U zwijgt, hè? De passie voor... Ja, die passie Israël. voor Israël. Dat nou ik, ja, ja. daar zou ik dus dan minimaal een hele middag voor nee, nodig dat hebben... om het allemaal kan uit te leggen. Nee, nee. Nou, ja. eens kijken of er een vraag in het publiek is. Ik heb, uh, ik ja. heb, uh, is dat een vraag uit het publiek? Nee, nee, dat is mijn vraag. Daar kom ik, oh, ja, daar is een ja? vraag. Stelt u maar. Ja, ik heb, ik heb een vraag voor de heer Derricks. Uh, is hij ook van mening dat het vak van scheidsrechten steeds belangrijker en moeilijker wordt? Steeds belangrijker en moeilijker het vak van scheidsrechten. Het gaat bij mij om het punt... In Israël is de enige democratie... <laughs> ja, in... ik denk erover na natuurlijk nu... Ja, ja, ik, ik, nee, maar... ja, af en toe ben ik wel eens vertraagd. Ook met fluiten was ik wel eens vertraagd. En dan floot ja. ik maar niet. Ja. Maar goed, wat was er vraag. Maar zou, de, zou, de scheids, zou, zou je vandaag de dag net zo makkelijk overeind blijven ja. in betaald voetbal? Ja, ja, ja. daar komt ook geen enkel de probleem. Geen nee? enkel probleem, conditioneel niet. En uh, de, Het spelletje is hetzelfde gebleven. Ja, maar sneller, nog sneller. Uh, wie zegt dat? Eh, nou ja, je ziet... Uh... Ajax in zijn beste tijd was veel sneller dan welk elftal op dit moment ook. Ja, maar er staan er nu al zes uh, omheen aan scheidsrechters, ja. subscheidsrechters, hulpvlaggenisten. Uh, eh, laat ik dan één ding stellen. Gaan we terug naar de basis, drie scheidsrechters. En dan... Oké. Okay. En dan? Dat bewaken van de doellijn, dat vind ik prima. En voor de rest geen techniek meer. We gaan naar het volgende uur. Ik wil dus nog één... Nee, Ik kan, nee, kan niet meer. Ik wil, ja, ja, nee, ja, ja weinig ik weinig ben deuggen nu. Ja, ja, u ja, lijkt wel een ja, voorzitter. We komt Tot de. Ja, avond. Max. Sport op Radio 1. Zometeen verder met de Eredivisie. Go ahead Eagles, Groningen. Het flitsen in de perstribune en de slotfase 1 langs de lijn. Ja! En ook feyenoord Noord-Nacht. Ziet er bijna een eigen kont? Nee, dan moet ik op de lijn gaan. Ditessen 20. 1-0 voor de thuisploeg. En om half 5. Utrecht A6. Nu moet je wel wat aardig laten zien, man. Voor de goal en NOS langs de lijn. Zometeen met 2 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Wij hebben geen winkelbanden, geen dure callcenters. En ook geen vertegenwoordigers. Daarom heeft mkbkantoorartikelen.nl wel de goedkoopste kantoorartikelen. Vergelijkt u zelf maar op mkbkantoorartikelen.nl. Drie uur achter elkaar in beeld. Denk ik dat ik nog nooit ondergaan heb. Drie uur op een zondagavond en dan je plaspauzes is goed timen. gaat er allemaal allemaal meemaken. Barack Obama, Kevin Spacey, Halina Rijn, Nelson Mandela, Bono en Hans Hillen. Wouter Bos, vanavond in Zomergasten, tien negen bij de VPRO op Nederland 2. Wij hebben geen verkopers met leaseauto's en bonussen. Daarom betaalt u zo weinig. mkbkantoorartikelen.nl Dit is Radio 1.